Freddy van met het NOS Journaal. KLM-topman Elbers heeft gezegd dat een breuk tussen Air France en KLM... volstrekt niet aan de orde is. Hij benadrukte in het programma Buitenhof wel... dat de Fransen snel orde op zaken moeten stellen... omdat de schade van de acties te groot wordt. De stakingen bij Air France hebben al 400 miljoen euro gekost... In Nicaragua zijn bij anti-regeringsprotesten opnieuw twee doden gevallen. Volgens ooggetuigen werden de twee doodgeschoten door de politie. Nicaraguanen gaan al weken in het hele land de straat op... om te demonstreren tegen de regering van president Ortega. De daders van de zelfmoordaanslagen op drie kerken in Indonesië... zijn leden van één familie. Drie van hen waren kinderen van 16, 12 en 9 jaar. De verantwoordelijkheid voor de terreuraanslagen van morgen vroeg in Surabaya is opgeëist door IS. Er zijn zeker zeven doden gevallen. Het VMBO-eindexamen Frans dat komende week wordt afgenomen is aangepast na opmerkingen van docenten. Die maakten een zogenoemde pre-correctie. Vorig jaar waren er problemen met het examen. Docenten beklaagden zich over de kwaliteit ervan en zeiden dat ze goede antwoorden fout moesten rekenen. Ook in het HAVO-examen Natuurkunde en het Economie-examen VWO... zijn na de precorrectie wijzigingen doorgevoerd. De eindexamens beginnen morgen. Een automobilist is vannacht in Overijssel klemgereden en beroofd. Het gebeurde vlak bij de A32. Twee gemaskerde mannen dwongen het slachtoffer naar Nijenveen in Drenthe te rijden... namen hem zijn geld af en staken de auto in brand. Het slachtoffer liep brandwonden op. De daders zijn nog spoorloos. Roze truidrager Simon Yates heeft de negende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Zijn voorsprong op Tom Dumoulin is nu 38 seconden. En Formule 1-coureur Max Verstappen is derde geworden in de Grand Prix van Spanje. En dat is zijn eerste... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Luister naar ZFM Klassiek. En Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Klassiek. Samenstelling de presentatie. Ruud, van gaat u de komende twee uur. <lacht> Wat mooi. Ik zal eens even contact met de heren opnemen, want ze zitten mooi door elkaar te praten. He. Hoorde u het ook? Of was ik de enige die het hoorde? Nou, in ieder geval heel hartelijk welkom bij weer een prachtige aflevering van ZFM Klassiek. Uh, dit keer mag ik het weer een keer doen. En ik ben Dolly Tempierik, de sidekick van Ruud Jansen. Die normaal gesproken dit programma doet. Maar ik vind het gewoon zo ontzettend leuk om het af en toe ook eens een keertje te mogen doen. En dat is zo fijn hè, hier dat dat allemaal kan. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Ja, Het eerste uur uh, uh, wordt een beetje anders dan dat u misschien van uh, Ruud Jansen gewend bent. Uh, we beginnen straks met een... Uh, een prachtig uh, concert voor piano en orkest in A Moderato van Carl Smulders. Carl Smulders is een Nederlands componist die later de Belgische nationaliteit kreeg. En hij leefde van 1863 tot 1934, dus nog niet eens zo heel lang geleden. Hij heeft toch prachtige werken gemaakt en dat laat ik u graag horen. Dus we gaan beginnen met het concert voor piano en orkest in A in moderato van het Nederlands Symfonieorkest. Nou was die stiekem al begonnen, zie ik. Dus ik ga hem eventjes weer tot de orde roepen en zeggen dat we het gewoon vanaf het begin willen horen. Dus ik pak mijn toverstok en dan gaat hij nu vanaf het begin aan. Tot zover het stuk van Carl Smulders. En daar ben ik dan stiekem toch wel heel erg trots op. dat dat helemaal een Nederlands werk is. Zowel de componist als het uh, orkest zijn Nederlands. Of waren Nederlands, moet ik dan natuurlijk zeggen. Dan uh, gaan we over naar iets. Ja. Um, ik, ik stuitte met het uh, zoeken naar mooie stukken. op een uh, componist genaamd Antonio Salieri. Wat een aparte werken heeft die man. En um, ik vond een requiem van hem. En ik dacht, nou, daar ga ik eens een paar stukjes van uitzoeken. Dat is eigenlijk een onmogelijke taak. Dat requiem van Antonio Salieri is zo waanzinnig mooi. Ik heb gekozen voor tien stukken. Ze duren niet allemaal even lang. Er zitten ook hele korte stukjes tussen. Maar um, u kunt dus nu rustig achterover gaan zitten... en genieten van dit requiem. We beginnen met het introitus. Daarna het tuba mirum, dan het sequentia dis israel, iraie bedoel ik. Rex tremende, dan het recordare confutatis lacrimosa. Dan gaan we door met het offer offertorium en het hostias. Gevolgd door het sanctus, dan het benedictus, het agnus di comunio, En dan liberame en dan hebben we het hele Requiem gehad, voor zover ik dat heb meegenomen. Ga ongelooflijk genieten van Antonio Salieri. Uh, de uitvoering is gedaan door het gulben Orchestra uit Portugal. De dirigent is Lawrence Foster. Dan de sopraan Ariana Soekerman. Simona Iwasmezzo is een sopraan die meezingt. Adam Studinovski is de tenor... Louis Rodriguez is de bariton en het Koelbeen-Kian-koor zingt ook mee. En um, ja als u ervan houdt van het Requiem, ga ongelooflijk genieten. Ik doe het in ieder geval wel. Tot zover het uh, requiem uh, van Antonio Salieri. Uh, we gaan uh, straks uh, naar het uh, nieuws van uh, de NOS. En uh, daarna ben ik weer bij u terug en starten we met een mooi stuk van Andrew Lloyd Webber. Ik zou zeggen, tot straks. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.